And fight for the future of our nation Let's come together and unite Nothing's gonna stop us now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 Together.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 Dat klinkt een beetje raar, maar dat het een paar duizend euro duurt... Ja, ja, nee, ja goed, dat Dat gebeurt altijd bij als het zal het 50.000 zijn, ja. dan vind ik dat nog wel 600.000 euro, dat is wel een, een grote Nou ja, die eerste overschrijving van 1,2 ja. miljoen was natuurlijk ook wel een bedoel, ja. Um, Oké, okay, um, um, Karim Elkebari, kun jij zeggen wie jij bent, hoe je in de politiek betreft bent gekomen? Ja.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 dat, dat betekent een hele vaste achterban die jullie ja. hebben. Ja, dat is, uh, dat is opvallend. En als je ook nog eens een keer de landelijke verkiezingen naast legt... dan kom je ook weer rond die 1100 uit. Dus ons achterban ja. is uh, heel erg trouw en loyaal. Ja. Waarvoor uh, heel veel dank natuurlijk. Ja. Um, nee, ja, dus dat Het zou betekenen als we dat vertalen naar deze verkiezingen... En dan mogelijk, zou je toch op drie zetels uh, ja. kunnen komen. Ja. Ja. En ik denk dat je dan wel echt een factor bent die echt iets kan veranderen. in ja, Zeker, ja. want dan wil je ook het college natuurlijk. Of tenminste de coalitie...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 nou, nou is voor soms wel gebruikelijk hè, dat er beter opstappen. Of dat de ja. coalitie uiteenvalt. Ja, uiteenvalt. Het dat, dat, dat lijkt wel op een standwoord dat bijna niet uh, normaal vier jaar door kan ja. gaan. Nee, dat lijkt, ja, dat, daar lijkt het echt op. Ja, ik weet ook niet waar het aan ligt. Nou uh, ja, dat partijen met bepaalde ja. punten niet eens zijn. Dat mag natuurlijk. Maar, uh, je er is moet er een meteen... partij in het college nodig die mensen bij elkaar brengt. En dat altijd het goede voorbeeld geeft. Ja, en dat is dan een GroenLinks-partij. Dat zou dan, uh, ja, dat dacht dat ik een voorbeeld zijn. Wij, wij, wij, wij gaan letterlijk echt samenwerken.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 Uh, zij niet met ons op het gebied van uh, klimaat. En wij niet met hen op het gebied. Ja. Uh, in dit geval van uh, migratie. En hoe zij uh, aankijken tegen een uh -huh. hele volksgroep. Nou, ja, de heer van Tichel die komt niet terug in de, in de gemeenteraad. Dat is een ding wat zeker is. Meneer van der Leer dus, ook niet. Uh, nee, nee, inderdaad. Maar goed, de heer van Tichel was natuurlijk uh, extreem uh, klimaat. Ja. Uh, Anti-klimaat ja. uh, uh, zaken. Daar heb je vaak mee ook in, in discussie gezeten. Ja, me zeker.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 En wat duurdere woningen, zoals ook op het uh, Watertorenplein ja, uh, is uh, onze gerealiseerd. Eigenlijk ja, ja. eigen wat wij zeggen is, gemeente, hou je nou aan je eigen regels. Ja, ja. We gaan even een muziekje draaien, want ja. uh, anders worden de mensen gek van ons gepraat op de radio. Uh, mooi.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 Zandvoort elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. FM, FM, FM, FM. Nou, dat was een uh, vrolijk nummertje, Maya. <laughs> Maya Kop die voor ons de muziek en de techniek doet. Wat horen wie we Dit was het? Uh, Nee, dit was uh, uh, Blood, Sweat and Tears met uh, And When I Die. Oh, Oké. Okay. Ja. Nou, tiers ja, inderdaad. Ja. Wat minder vrolijke titel. Aardig nummer. Maar... Ken, ken je dat niet? Ja? Nee, maar het, het was inderdaad een Het was een vrolijk nummer, toch? Ja, zeker, minder, zeker, Een vrolijk onderwerp zou hoor horen. Ja. Um, Oké, okay, um, een van de grootste punten in jullie ja. hele programma... is ver, uh, uh, vergroening Klopt. en bomen. Dat is wel... Uh,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 Maar Hans, ik ben super trots, bijvoorbeeld, wat ik net ook al zei over die bomen die nu op de Zandvoortse Laan zijn. Ja, zeker, absoluut. Het heet en, de Zandvoortse ja, Laan. Ja. En in Zandvoort, als je zand Zandvoort binnenrijdt, het eerste wat je ziet, ja. is dat er geen bomen meer staan. Nee, klopt. Uh, en nu, aan de hand van een motie die wij hebben ingediend, gaan er weer eindelijk bomen staan. Het zijn ja. er maar acht tot nu toe. Uh, dat willen wij dus maar het is een, begin. Maar is is een mooi begin. Het is een mooi begin. En nu nog 30 kilometer daar en dan... Uh,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 Dan gebeurt er vrijwel geen ongeluk. Hè. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat mensen wat wat uh, wat uh, linder, hinder hebben van van van uh, motoren die optrekken en zo, maar. Nou, ik heb heel vaak al meegemaakt dat ik als fietser uh, ga vaak op de fiets naar Harden of heen mm -hmm. reden, dat ik daar echt vol in mijn remmen heb moeten knijpen of dat ik zelfs bij ja, een oversteken. Ja, ja ja. door ja, ja. een auto. Ja, ja. Maar ook uh, bijvoorbeeld uit de Kennemerweg. weg. De, de, de Zandwart Laan uh, is gewoon qua ja. zicht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 Zeker bij scholen bij 30 En ja. dat kan ik me natuurlijk voorstellen. Ja. Ik bedoel, daar mag niet harder dan 10 gereden worden bijvoorbeeld. Ja, en handhaafd ook bijvoorbeeld bij de ogo school Die weg, ja. daar mag je eigenlijk geen 50 kilometer per uur. Nee, reken. natuurlijk niet. Nee. En toch rijdt iedereen daar 50 kilometer per uur? Dus. Nou, dat is wel nou. hard hoor, 50. Uh... Als ik daar uh, sta uh, en mijn uh, hondje loop, zie ik daar mensen wel echt door die bocht heen surfen. Ja, ja. Uh, uh, ja, ik kom er ook regelmatig met medicijnen dingen brengen. Maar je kan bijna niet harder dan 50.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 Uh, in de ruimte, in Zandvoort... Uh -huh. ja, dan moet je toch uh, omdenken, denken wij. Ja, en dan, en dan, dan zou je, je het niet natuurlijk thuis, uh, wel doen. aan huis kunnen doen. Ja. Dus ik denk dat dat, uh, ja, ik denk dat dat hopelijk wel uh -huh. een mogelijkheid is. Ik uh -huh. hoop het echt, want ik denk dat een menswaardig einde uh, aan het leven... Ja. dat is iets ja. wat we allemaal willen. Ja, zeker. Nou, menswaardig beginnen ook van je leven. Ja, zeker. En pleit jullie Met gelijke voor... kansen. Ja, daar pleiten jullie voor dat het consultatiebureau... waar je normaal de prik ja. haalt voor kinderen, et cetera of hele jonge leeftijd, langer betrokken blijft bij kinderen. Ja. Maar tot welke leeftijd ongeveer dan? Ja, wat wij zien, en wat ik ook in, in de onderwijspraktijk uh, zie... zoals ik net zei, ik ja. de docent... Uh, is dat uh, juist op het gebied van uh, ja, toch de, de opvoeding, gelijke kansen... dat dat daar best nog wel vaak uh, lastig in is. Op een gegeven moment ja. wordt ze losgelaten zeg maar, door het consultatiebureau... en dan sta je er alleen voor. En wij zien juist dat mensen die het wat minder breed hebben... die uh, wat meer steun nodig hebben... Dat we die heel erg kunnen helpen met uh, ervoor zorgen... dat jij gewoon ja, ergens een plekje hebt waar je langs kan gaan... en die ook verder helpen met, in dit geval, je kind. Ja, en dus, tot dus... welke leeftijd? Ik vind het... Dan, ja, maar dan, dan, dan zouden er ook bijvoorbeeld opvoeddeskundigen bij moeten komen, ik noem maar wat. Zeker, en die opvoeddeskundigen, die hebben veel. Ja. Elke docent is een opvoeddeskundige? Ja, ja, dus laten ja, ja. we ook daarin kijken, hoe kunnen we nou mensen samenbrengen en daarmee ja. Uh, ja, eigenlijk een win-win situatie creëren ja, voor, ja. voor Zandvoort. Ja. De eerste stappen naar een bunkermuseum zijn gezet. Dat was ja. ik ook in jullie programma. Klopt.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 bij het station om überhaupt naar het centrum ja, dat te komen. Ja, uh, ik heb er zelf al mee te maken. Ja. Ongelooflijk. Ja, nee, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Dus dat het... is, dat is, een van de eerste dingen die wij willen doen is dat echt... Armbar. Ja, maar helaas gaat de gemeente daar niet over. Hè. Maar, uh, je kan misschien kun je bij de gebruiken. provincie... de provincie wat dat betreft. Ja. Dus, uh, en je kan zelf je... ook een buurtbus... Uh, tot de ja. tijd laten rijden. Je, je, je kan veel als gemeente. Uh, ik ga bijna half ronden, want ja. uh, we moeten zo nog even... Een, uh,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 Ja, prima. Ja, uit... Heb je er zin in ja. in het nieuwe zeker. seizoen? Ja, we hebben er zeker heel veel zin in om weer de, de tijdelijke inwoners van Sandburg ja, te worden. Ja, en en doet... volgens mij ziet dat er ook positief uit. Hè? Nou, de laatste berichten die de gemeente heeft gegeven met de opvangcentra, ja. die niet gebouwd mogen worden in verband met het plaatsen van uh, een, een x-aantal units, veel minder dan 350 bungalows mm -hmm. en dat, ...in strijd is met de stikstofplannen in Zandvoort. Ja, ja. Dus dat ziet er voor ons in principe gunstig uit. Dus dat betekent zeker uh, dat er ook geen 300, of uh, honderden woningen op uh, dat terrein gebouwd kunnen worden, begrijp? Nee, nee, nee, als je kijkt, uh, die opvang was volgens mij 120.000 ja. Nou, Dat is een strijd met de stikstofplannen van de gemeente Zandvoort. Mm -hmm.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 Ja, ja, dat doen we wel. Ja, dus ja, wekel wat... Wekelijks wordt dat uh, gepost ja? om te kijken wat er gebeurt. Ja, ja want we ja. kunnen natuurlijk ook gewoon uh, caravans weghalen ja. zo. Uh, ja. Nou ja, kijk, er zijn je hebt altijd een beetje natuurlijk verloop. Dus er zijn ja, dat kan mensen. natuurlijk, ja. over de tachtig hebben gezegd van uh, nou ja we mogen niet vernieuwen. Dus het is uh, het uh, einde voor het uh, uitperk voor ons. En zo zijn er nog wat mensen. Dus ik denk dat er wel een caravan of vijf, zes weg zijn. Ja, dat, dus maar dat, ja, ja, verloop, dat is gewoon een, he, een beetje natuurlijk kan. verloop. Ja. Ja.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 Ja, maar dat zijn natuurlijk ook uh, star caravans, ja. het is, uh, dat was een onderdeel van het herstructureringsplan wat de oude okay. eigenaren hadden. Ja. Ja. Uh -huh. En uh, Alex is die mensen ook beloofd dat ze gewoon een camping zou blijven. Uh.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 Continu werd geroepen dat er vergunningsvrij gebouwd kon worden. Nou, het is wel gebleken dat dat niet zo is. Er moeten wel allemaal vergunningen aangevraagd worden. Dus ja, ik denk met de nieuwe raad, die aanstaande is. 18 maart hebben we verkiezingen. Ja, de teachers nog maar eens goed achter de oren moeten krabben. van Hoe gaan we dit met die mensen daar oplossen? En gaan we dat allemaal gewoon op een integere, nette manier doen? Ja, nou, ik begrijp in ieder geval dat jullie erg positief zijn. Jullie gaan een mooi seizoen tegemoet. Hoop ik voor jullie ook. En, uh, ik, ik wens je heel veel mooie weer. Dan hebben wij dat ja. ook hier gesteld Als we open zijn, kom ik graag even bij langs. Oh, dat kan altijd. Dat kan altijd. Ja. Heer. Hartstikke bedankt in ieder geval. Okay, en, uh, bedankt voor je uitleggen. Dankjewel. Oké, okay. okay, hoi hoi. Doei doei. Ja, muziek? Ja, en nog even muziek tot uh, uh, het einde.